Muziek vind je hier. Dit is Radio Els. Vooral je deze tune niet kent, dit is de tune van de Tippenraden destijds, zoals die bij Radio Veronica als C-Zender werd uitgezonden en later nog zelfs door de Tros Radio. En het leek ons even leuk op deze Koningsdag om weer eens aandacht te besteden aan een hele oude tippenrad. Want dan hoor je allemaal plaatjes die je misschien nog nooit gehoord hebt. Want er staan natuurlijk ook plaatjes in die de top 40 niet hebben gehaald. En soms zitten er ook van die hele grote hits bij, maar op dat moment natuurlijk nog niet, want dan staan ze nog in de tipraden. We hebben de aflevering gekozen van 1 mei 1976, dus dat is uh, praktisch 40 jaar geleden. En er staan wat juweeltjes in hoor, en er staan ook plaatjes in dat je denkt van, hoe komen ze erbij? En ik heb het nog nooit gehoord. We gaan snel start met nummer 30 en dat is een nieuwkomer, The Cats met We Should Be Together. Bye. We should be together, together keeping each other satisfied We should be together, together We should be walking side to side De eerste van de in acht totaal nieuwe binnenkomers in deze tipparade van 1 mei 1976, de Volendamse cat, Cats natuurlijk met We Should Be Together. Nou, het plaatje heb je waarschijnlijk wel herkend, dus die komt gewoon in de top 40. Dat geldt trouwens ook voor deze dame, ook al nieuw in de tipparade op nummer 29. Patricia Pai met Someday My Prince, welkom. Welkom bij de Nederlandse tipparade bij Radio Els 558. De start van dit plaatje. Als zijn de hit voor de top 40. Het stel zou een bescheiden hitje worden hoor. Patricia Pij met Someday My Prince. Wilkom nieuw binnen op 29. Dit is Radio Els 558 met Ferrie den Hartog. Maak je niet dik, dun is de mode. Dit is ook een mooi plaatje van de Dans is Plezier voor Twee. Komt nieuw binnen in de tipperaden van 1 mei 1976 op nummer 28. En dit staat op 27 ook al een nieuwe binnenkomen. Daniel Saluleka in het hele mooie liedje You Make My World So Colorful. Morning sun in our room. Now that room is back in tune Autumn starts to stay with a smile and laughs at my beautiful loved one Who's lying beside me You're so far away in your sleep Who can tell what dream you may dream? You don't know that I was drawing with my fingers on your sweet young face. Figures and meaning were. The rain and gentle air, of morning dew in May Though they said that I was wrong But thank God my will's so strong I've got you in the palm of my hand Every day they try to put me on But I laugh at those who try to hurt I'm not the only Welkom bij Radio Els 558, we doen hier de tipperaden van 1 mei 1976 en als u afvraagt waar ken ik deze muziek een klein beetje van, waar lijken ze ook alweer op, het is gewoon MUT, jawel, met Shake It Down komen ze nieuw binnen op nummer 26, maar dat klinkt heel anders als de muziek die ze maakten in de begin jaren 70 natuurlijk, het was ook een beetje de nadagen al van MUT, dit is ook mooi, vorige week nieuw binnengekomen op nummer 30, Mary Hopkins, ze stijgt door naar 25 met If You Love Me. Shall I bring it where you are? If you want me to, I will You can set me any task I'll do anything you ask If you'll only love me still If the sun nieuw binnengekomen op nummer 30 en nu 5 plaatsen omhoog naar 25, Mary Hopkins, if you love me. Radio Els 558, beluister via www.radioels558.nl en in het oosten van het land ook op de middengolf 1395 kHz en we gaan nu eens even lekker disco, ja op deze Koningsdag. Johnny Taylor, vorige week kwam die nieuw binnen in het op 27, nu 3 plaatsen winst naar 24. I miss you, you dance so fun. Disco muziek van Johnny Taylor met Disco Lady. Drie plaatsen omhoog van 27 naar 24. De tipraden van 1 mei 1976, oorspronkelijk ooit uitgezonden op de Tros Radio Hilversum 3. Op de donderdag natuurlijk, want dat was de vaste dag van de Tros op Hilversum 3. tussen 2 en 4 uur met als presentator Hugo van Gelderen. Oh, dit komt nieuw. Nee, niet nieuw binnen. Uh, Pom Heino is hier, wolken, wind en zee. Van 24 naar 23 gestegen. Daar in de haven, daar ligt een groot schip, klaar om naar Zuiden te varen. Wind in de zeilen omzeilt elke klip. graag zou ik mee zijn gegaan, Wolken. In de zee roepen ons naar de vreemde, volken wind in de zee brengen ons terug. Sterren die stralen. In een tropische nacht, het anker verdwijnt in de golven. Alles is rustig, de maan houdt de wacht. Graaf zou ik mee zijn gegaan. Wolken, wind en de zee. Verroepen ons naar de vreemde. Volken, wind en de zee. Brengen ons weer terug. Volken, wind en de zee. Naar de vreemde, volken vinkt in de zee, brengen ons weer terug, brengen ons weer. Neemt je mee terug in de tijd. tijd. Ja. Yeah. Slechts één plaats winst voor ILO. Vorige week nog op 23 en nu naar nummer 22 gestegen met Strange Magic. Ik weet niet zeker of ze in de top 40 terecht kwamen. Ik kan me haast niet voorstellen dat dat niet zou gebeuren. Want het is natuurlijk altijd prachtige muziek wat ILO maakt. Maar ja, andere mensen denken daar denk ik anders over. Hetzelfde geldt voor Paul lang Loka. Ik heb best lang moeten zoeken naar het plaatje. Want ik had hem niet zo direct bij de hand. Hij gaat ook maar één plaats omhoog met Je Suis. Een ofant, vorige week op 22 en nu op 21. Welkom bij de historische tipperade van 1 mei 1976. Fils de bonhomme vêtu de noir, quand il me parle de ton savoir, de tes sanctions, de tes rigueurs judiciaires. Quand les vautours de tes milices, trainen leur plume et leur police, dans nos jardins et nos volières, si petites. Monsieur, je suis un enfant. Je ne sais pas qui est bon ou méchant. Les gens gendarmes et même le roi, ils seront tous mort avant moi. C'est la vie et c'est la loi. Fils de bonhomme, fais-tu le faire Quand tu me parles de tes compères, de tes factions, de tes intérieurs, corps cardiaque. Dans les tambours de tes batailles, marque le pas des représailles Dessus nos îles et nos frontières si petites Moi monsieur, je suis un enfant, je ne salue pas votre régiment Le bonhomme, vêtu de blanc Quand tu me parles de ton argent De tes actions, de tes valeurs Financières quand les lingots De tes tirelires font Fondus de ou de la lire En Suisse, loin de nos gymoscières Si petites Moi, monsieur, je suis un enfant De fortune J'ai les quatre bancs Des banquiers De le bonhomme vêtu de gris, quand tu me parles de ton parti, de tes idées, de tes faveurs éphémères. Quand les couleurs de ton drapeau changent de ton, changent de peau, devant nos allures libertaires, vite, vite. Moi, monsieur, je suis un enfant, je vote pour papa, j'écoute maman. Het was 558, Koningsdag. Een extra uitzending, eigenlijk hè? een extra live uitzending met de tipperaden van 1 mei 1976. Je hoorde Je suis un enfant van Paul Loka vorige week op 22. En nu mag slechts één plaats omhoog naar nummer 21. En datzelfde geldt ook al voor de volgende. Vorige week op 21. En nu naar 20. Hier zijn Kees en Marianne met hoe lang zal het duren? Ik heb geen idee. Voordat ik ga slapen wens ik jou goedenavond. nacht, slaap maar gauw. In het donker zie ik zonder licht, heel dichtbij jouw gezicht. Heerlijk om te doen alsof je hier bent. Even strelen door je haar Ook al ben je mijlen ver van Radio. Radio Else. 558. <clears throat> de neef en de Jets uit Nederland natuurlijk met Yesterday Star. Vorige week nieuw binnengekomen op 25 in de tipparade van 1 mei 1976. En nu zes plaatsen omhoog naar nummer 19. Oh, en dit vind ik een van de mooiste van deze lijst hoor. Ja echt, Gallagher en Lyle. Vorige week op 29 en nu naar 18 doorgestegen met I Wanna Stay With You. Welkom bij Radio Els 558 op deze Koningsdag met de tipparade van 40 jaar geleden. Inside, outside, up and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 Het is echt van die typische jaren 70 muziek hè. Kelliger en Lyle, I Want to Stay with You op nummer 18 in de tipperaden. En ook typisch jaren 70 is catapult natuurlijk met die teeny popper band muziek. Remember September komt nieuw in de tipperaden op nummer 17. Fastball Zometeen naar nummer 16 gaan. Gaan we eerst even een overzicht geven wat er allemaal gebeurd is in deze tipparade van 1 mei 1976. De nummers 30 tot en met 17. Op 30 nieuw binnen. We should be together van The cats. Patricia Pai met Someday My Prince Will Come. Ook nieuw binnen op 29. En de derde nieuwkomer vinden we op 28. Dansen is plezier voor twee van Connie Vink. Daniel Sanuleka met het prachtige You Made My World So Colorful komt nieuw binnen op 27. En. Voorlopig in ieder geval de laatste nieuwkomer op 26 met Shake It Down van Mutt. Mary Hopkin, vorige week nieuw binnengekomen op nummer 30, stijgt nu door naar 25 met If You Love Me. En Johnny Taylor met Disco Baby gaat van 27 naar 24. een plaats omhoog van 24 naar 23, Wolken, Wind en Zee van Heino is een keer in het Nederlands gezongen. ILO met Strange Magic, ook een plaats omhoog van 23 naar 22. En ook al een plaats omhoog. Je suis un van Paul Loka van 22 naar 21. En wederom een plaats winst voor Kees en Marjan met Hoe lang zou het duren van 21 naar nummer 20? Yesterday's Star van Henk de Nijf en de Jets gaat van 25 naar 19. En van 29 naar 18 gaat Gallagher en Lyle met I Wanna Stay With You. Dus een van ondergetekende zijn favorietjes uit dit lijstje hoor. En zojuist hoorde je Remember September van Catapult en dat is weer een nieuwkomer, nieuw binnen op nummer 17. We gaan naar de laatste plaat toe dit uur. Dan zou je zeggen, nou nou, nou nou, je bent nogal wat van plan. Ja, dat klopt, want die duurt 7 minuten lang. Het is ooit eerder uitgebracht, als ik uit mijn hoofd zeg, in 1971 of 72. Het was in ieder geval een van de laatste platen van de Beatles. Hey Jude, opnieuw uitgebracht, vorige week nieuw binnengekomen op 28 en nu... 8 laatste, of uh, nee, 12 laatste winst naar nummer 16 in de Tipperaden. Ik zie je terug. We gaan, nou, we gaan eerst op naar weer en verkeer. En dan hoor ik je terug dus zometeen naar het nieuws en het weer. Hey Jude, don't make it bad, take a sad song. Hate you, hey don't be afraid. Alles weten over Radio Els, de programma's of gewoon genieten van de muziek van Toe. Kijk op www.radioels558.nl De best van die